5 uur. Het NOS Journaal. Jeroen Tjepkama. VVD-Kamerlid Huizing weg om drank. Franse militairen ook actief in Noorden-Centraal-Afrikaanse Republiek. En Pipilanko's huis bij Muiden zonder probleem verplaatst. Het weer het is bewolkt en soms regent het licht bij een graad of 7. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog bij 5 graden. Morgen is het grijs, maar het blijft overwegend droog. En het wordt morgen 9 graden. Tweede Kamerlid Huizing van de VVD is gisteren opgestapt omdat hij onlangs is aangehouden met te veel drank op achter het stuur. Huizing maakte gisteravond zijn vertrek bekend, maar zei toen niet waarom hij de Kamer verlaat. Politiek verslaggever Wilma Borgman legt uit waarom Huizing vandaag toch met een schriftelijke verklaring voor zijn vertrek is gekomen. Ja, het klinkt een beetje raar, maar de VVD zal stiekem toch een beetje opgelucht zijn... ...dat het om een drankkwestie gaat hier. Uh, gisteren nog wil de partij geen enkele toelichting geven. Maar vanochtend was er regulier overleg tussen de partijtop en het uh, middenkader van de partij. En bij dat overleg hebben ze goed gekeken naar alle speculaties die ontstonden... Uh, ...sinds het vertrek van Huizing bekend werd gemaakt gisteravond. Speculaties natuurlijk over de vraag of hier misschien een nieuw integriteitsprobleem aan de orde zou zijn... Uh, dat was bij het vorige Kamerlid van de VVD dat aftrad ook het geval. Uh, bij Johan Houwers, die in uh, de afgelopen zomer moest vertrekken. Een nieuwe integriteitskwestie zou wel heel pijnlijk zijn geweest... na alle andere kwesties die daar al spelen. Maar dat is dus niet aan de orde. Um, huizing is recent aangehouden met te veel drank op. Zo laat hij zelf via de VVD-website weten. Hij moet binnenkort ook voor de rechten verschijnen. En hij zegt zelf dat dat in strijd is met de VVD-lijn. Dat een Kamerlid van onbesproken gedrag moet zijn. En daarom vertrekt Huizing per die uit de Tweede Kamer. Huising zelf wil zijn vertrek niet voor microfoon of camera toelichten. Frankrijk stuurt meer militairen naar de Centraal Afrikaanse Republiek. Tot nu toe werd het een aantal genoemd van 1200 militairen, maar president Hollande zegt dat het er vanavond 1600 zullen zijn. Intussen zijn Franse militairen al naar het westen en noorden van de Centraal Afrikaanse Republiek getrokken om belangrijke wegen en plaatsen veilig te stellen. Honderden militairen zijn vanuit buurland Cameroen de grens overgestoken. Tot nu toe waren Franse militairen voornamelijk in de hoofdstad Bangui actief. Frankrijk lanceerde gisteren operatie Sangaris. In de straten van Bangui patrouilleren 800 Franse militairen om een einde te maken aan het geweld tussen moslims en christenen. Lokale bewoners durven na twee dagen van geweld, waardoor ruim 300 doden vielen, weer voorzichtig hun huis uit te gaan. Het stoffelijk overschot van Nelson Mandela wordt de komende week verschillende keren verplaatst in Pretoria. Daarbij wordt hij begeleid door een processie. Mandela ligt van woensdag tot en met vrijdag opgebaard in een overheidsgebouw in de Zuid-Afrikaanse hoofdstad. Elke ochtend wordt zijn lichaam van een mortuarium naar het gebouw gebracht en aan het eind van de dag weer terug. In Johannesburg heeft een woordvoerder van de familie van Nelson Mandela voor het eerst een verklaring gegeven. De passing away of Mr. Nelson Rolihlahla Mandela, two days ago. The pillar of the royal Mandela household is no more with us physically, but his spirit is still with us. We have lost a great man, a son of the soil, whose greatness in our family was in the simplicity of his nature in our midst. A caring family leader who made time for all, and on that score, we will dearly miss him. Hij ja, is helemaal meer. We hebben een groot man en een liefhebbend familielid verloren... en we zullen hem heel erg missen. Volgens de verklaring maakte Mandela altijd tijd voor zijn familie... en geloofde hij vooral heel sterk in het belang van onderwijs. Dit is het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Een wereldwijd handelsverdrag is gesloten... tussen de 160 leden van de Wereldhandelsorganisatie. dat is voor het eerst sinds de oprichting van de WTO in 1995. Hoogleraar Ontwikkelingssamenwerking aan de Raboud Universiteit, Paul Hoeben, vertelt hoe belangrijk dit akkoord is zie het ook wel als een historisch akkoord. Want als je 18 jaar bestaat en je, hebt, je bent nog niet in staat geweest om een handelsakkoord af te sluiten, dan ja, wordt het hoog tijd om ja, je legitimiteit in de wereld te bewijzen. En de WTO heeft drie pootjes waarop ze moeten staan. Ze moeten monitoren wat er in de wereldhandel precies gebeurt. Ze moeten ook spreken als er conflicten zijn tussen de leden van de WTO over de handel. En ze moeten dus ook zorgen dat onderhandelingen slagen. Nou, als er één uh, pootje afgaat, dan zitten ze niet fijn op die WTO. Nee, maar ze gaan hete hangijzers uit de weg. Ja, dit is een, een akkoord light, zoals het wel genoemd wordt. Dat wil zeggen dat een aantal zaken uitgesteld worden. Dat betreft met name natuurlijk altijd weer de landbouw. Daar zijn met name de Europese landen en de Europese Unie... en de Verenigde Staten altijd erg protectionistisch geweest. En dat maakt dat dit stukje weer opgeschoven is naar een volgende keer. Ja, hoe gaat het nou verder? Hè? Er ligt nu een akkoord. Gaan ze nu wel verder, verder onderhandelen? Ja, dat, uh, dat circus gaat vervolgens uh, even uitrusten, vermoed ik. Want uh, de, het akkoord is ook weer bereikt uh, buiten de tijd. Hè, de, de, de, het verblijf in Bali is even verlengd om te zorgen dat het akkoord uiteindelijk rondkwam. Nou, de heren trekken zich straks allemaal weer terug uh, naar Genève. En daar gaan onze ambassadeurs weer onderhandelen over al die punten die nog openstaan. Veertien jonge Egyptische actievoersers zijn weer vrij. De islamitische vrouwen werden vorige maand veroordeeld tot elf jaar cel... voor hun protesten tegen de regering en tegen het afzetten van president Mohamed Morsi. Maar in hoger beroep verlaagde de rechtbank de straf... naar een jaar voorwaardelijke celstraf. Dat betekent dat de groep snel vrijkomt. De veroordeling van de vrouwen leidde in binnen- en buitenland tot grote ophef. Het Pipi Langkaushuis bij Muiden staat op een nieuwe plek. Het huis heet eigenlijk de Vechthoeven en is vandaag zo'n 400 meter over de weg naar zijn nieuwe locatie gevaren. De houten villa uit 1899 moest weg omdat de snelwegen A1 en A6 tussen Amsterdam en Almere worden verbreed. De aannemer legt uit hoe dat gaat zo'n groot huis verplaatsen. Het huis heeft een nieuwe vloer gekregen. Die vloer hebben we via de heipalen opgetild. Dan hebben we de wagens ondergezet. en hebben we een brug gemaakt over de vechtdijk heen. En dan hebben we het huis over die brug op ons gereden. En de vechthoeven over de vecht gevaren. En inmiddels staat hij boven zijn nieuwe heipalen. De verhuizing moest deze week vanwege de storm tijdelijk worden stopgezet. Maandag gaan aannemers het huis naar beneden laten zakken. En dan wordt het op een nieuwe fundering geplaatst. De Karelsprijs 2014 is toegekend aan EU-president Herman van Rompuy. De prijs van de Universiteit van Aken wordt elk jaar uitgereikt aan iemand die zich sterk maakt voor de Europese eenwording. Volgens de organisatie krijgt Van Rompuy de prijs, omdat hij een grote bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de Europese Unie. In een reactie zegt de Belg dat hij zich vereerd voelt en diep geroerd is. Aan de prijs, die is vernoemd naar Karel de Grote is het bedrag verbonden van 5000 euro. Ook krijgt de winnaar een medaille. De Kaalsprijs wordt op Hemelvaartsdag uitgereikt. Er is verkeersinformatie bij de ANWB Kees Kwaks. Bij Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10... vanaf Volendam naar Knoop in de Nieuwe Meer. Er staat twee kilometer bij Knoop met Watergasmeer... twee rijstroken zijn dicht. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Tweede Kamerlid Huizing van de VVD is gisteren opgestapt... omdat hij onlangs is aangehouden... met te veel drank op achter het stuur. Frankrijk stuurt in totaal zeker 1600 militairen naar de Centraal-Afrikaanse Republiek. En het stoffelijk overschot van Nelson Mandela wordt de komende week verschillende keren verplaatst in Pretoria. Dit was het uitgebreide nos -journaal. Zometeen gaat het Sportforum verder. Dag 19 december zijn we de live vanuit de gashouder in Amsterdam... met de Stergouden Lookie 2013. Wilt u dat uw favoriete commercial kans maakt? Ga dan nu naar stergoudenlookie.nl en stem. Kijk op 19 december half 9 naar de liveshow op Nederland 1. Bij Zwitserleven kun je nu ook sparen. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met Zwitserleven maand sparen. Je stort een vast maandbedrag en je spaargeld is vrij opneembaar. En dat tegen een aantrekkelijke rente van nu 1,9 procent... Ga naar zwetserleven.nl slash sparen voor al onze spaarproducten. Ook dat is het voordeel van vooruitdenken. Oké, okay. hoeveel klaslokalen hebben we in de toekomst eigenlijk nodig? Alle veranderingen in de zorg, wat betekent dat voor onze beddencapaciteit en huisvesting? Kan ons gebouw meegroeien met het aantal werkplekken? Elke huisvestingsvraag kent één oplossing. De meelbouwsystemen. Snel en flexibel, nu en in de toekomst. De Mail. Vandaag bouwen aan morgen.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 Leading innovation. We weer terug bij langslijn met het sportforum, maar ook aandacht voor de actualiteit met Sebastian Timmerman. Sebas, er is geschaats in Berlijn. De aandacht gaat vooral uit vandaag naar de 500 meter voor vrouwen. Want vanmorgen Jorien Termors rijdt in de B-groep een baanrecord. En inmiddels zit ook de wedstrijd in de A-divisie erop. En wie wint er dan vandaag? Uh, Irene Wust wint die, uh, uh, die A-groep. Maar ja, wie heeft er nou eigenlijk gewonnen? Want Irene Wust komt niet uh, aan die tijd die uh, Jorien Ter Mors reed. 1,5488 was die tijd van uh, Ter Mors. Wüst komt tot 1,5533. Dus daar zit wel een, een halve seconde verschil tussen... Afgerond. Um, het is wel een beetje appels met peren natuurlijk vergelijken. Zo'n ochtends vroeg nauwelijks publiek bij de B-divisie. Het zat bij de A-groep uh, toch wel behoorlijk vol. En je zag ook op de 500 meter en de 1000 meter dat uh, de tijden wat langzamer waren. Vooral op die 500 meter dan gisteren. Um, dus het, het is een beetje appels met peren vergelijken. Want wat, wat, ochtends kan er harder geschaad worden? Ja, ja, precies. Dan, dan zijn de omstandigheden soms net iets beter... dan wanneer er allerlei mensen binnen zijn... het wat warmer kan zijn. Maar Tamors gaat ze ook nog eens alleen hè, vandaag? Dat is dan inderdaad weer in haar voordeel. Dat zij alleen reed en Irene Wust met Brittany Bow een hele sterke tegenstander had in, in haar race. laatste rit. Het leek erop alsof Wust het wel probeerde. Want ze reed de eerste twee rondjes een beetje op het schema... Zeg maar, uh, van Jorien Tamors met de laatste... laatste fase van haar race moest ze dan op die tijd... op dat schema iets te veel inleveren. Maar ja, uh, ze wint wel de A-groep... voor de ja. Poolse Katarzyna Bagleda, Kourous... en Lotte van Beek op de derde maar maar, maar even uh, voor de, de niet-kenners. Uh, waarom kan je als uh, rijder in de B-groep niet gewoon winnen? Want je bent de sterkste van de dag. Ja, maar dat wordt dan toch gezien... ook qua puntentelling als twee verschillende wedstrijden. Uh, Tamors krijgt bijvoorbeeld 25 punten... voor die eerste plaats in de B-groep. Iedereen wist 100 punten. Je krijgt er ook aparte uh, medailles voor... Het wordt ja. gewoon echt gezien als een, nee, als een aparte wedstrijd. wedstrijd. Ja, het daarom. zal Ter borst zijn waarschijnlijk. Het gaat haar vast in die tijd. Um, even kijken, we gaan naar de luisteren. Want Bert Maalden, sprak vanmorgen al met de snelste van de dag dus. Maar dat is het ook nog niet, Jorien Ter Mors. Heb je zelf het gevoel dat je iets fenomenaals hebt gedaan vanochtend? Nee, eigenlijk niet. Ik weet dat ik hard heb geschaatst. En uh, nou ja, gewoon een goede rit heb neergezet. En geprobeerd uh, ja, niet te hard te beginnen. En het verval zo min mogelijk te houden. En dan rolt hij een hele mooie tijd uit. Ja, dat is dan een badecore en ook een ongelofelijke tijd voor Berlijn. Ben jij zo, in de nieuwe schaatsen dat je daarvan, of zo nieuw in de schaatsen dat je daarvan bewust was? Nee, niet. Omdat ik ben heel erg bezig met, uh, met mijn techniek. En focus heel erg daarop tijdens zo'n rit. Omdat ik merk uh, dat het gewoon nog heel veel beter kan. Uh, vooral als ik ga verzuren, dan, uh, ja, dan is die techniek gewoon nog niet optimaal. Dus dat is eigenlijk mijn grootste focus. En niet eens zozeer de tijd en de rondjes. En ja, dan blijkt uiteindelijk dat je gewoon. Uh, ja weinig verval op en dat je dus een hele mooie tijd rijdt. Ga nou, rij je nog alleen in zo'n B-groep, ochtends vroeg? Ja, dat is wel jammer, maar ja, uiteindelijk uh, focus je, je toch op je eigen dingen en uh, ik denk dat dat ook het belangrijkste is om hard te gaan. Ik vind het nou belangrijk om te weten of straks in de A-groep er harder wordt gereden? Nou, het is altijd mooi om te weten, uh, ja, net als gisteren wat je tijd uh, waard is in zo'n A-groep, dus ik ben uh, zeker wel benieuwd wat de rest doet, ja. Want gisteren was je de snelste van de dag uiteindelijk, op de drie kilometer. Ik denk dat het er zomaar weer in zit. Ja, wie weet. Uh, we zullen het zien vanmiddag. En uh, ik ben benieuwd wat de rest doet. Ja, nou, de rest ging in ieder geval niet harder dan, dan, uh, dan zij. Dan Jorien Termors. I is dat wel een tikje voor Irene Buus? Dat ze toch niet de allersnelste van de dag is? Nou, ja, het, het zal misschien toch een beetje knagen. Uh, uh, kijk, ze heeft heel bewust na de wedstrijden in Noord-Amerika... ervoor gekozen om, uh, om even wat rust in te nemen. Om naar de zon te gaan in Spanje. Uh, om even... Uit die wedstrijdcyclus te gaan. Ze had al gedaan wat ze moest doen. Goed rijden in, Noor ja. in Noord-Amerika. Plekken gepakt voor Nederland, et cetera. Uh, um, komt dus dit weekend terug. Nou ja, dan vallen de tijden absoluut, uh, absoluut niet tegen... als je dan kijkt hoe ze gisteren reed op de drie kilometer... en hoe ze vandaag gaat. Maar aan de andere kant, en dat, dat valt wel vaak op bij haar... dat ze dan toch eerzuchtig genoeg is. Hè? Dat zag je ook in die Noord-Amerikaanse trip. De ene week, de ene week verliest ze haar Nederlands record... En dan is ze toch dan heeft ze toch die, die, die eerzucht dat ze dat een week later wil terugpakken. Dus het, het is voor ons alleen maar leuk. Het maakt het Olympisch kwalificatietoernooi eind december alleen maar uh, interessanter. Interessante, ja. En uh, uh, voor Wust, nou ja, het zal er uitdagen. Laten we het zo zeggen. Nou, we gaan er even naar de luisteren. Wust, ze kijkt uh, overwegend positief terug op haar race. Het was denk ik wel een mooie race. Ik, vond, ik vind het leuk om uh, tegen goede te rijden. En Bo is natuurlijk, heel seizoen nog goed. Dus dan, uh, dan wil ik graag winnen. En, uh... Er zaten hele goede stukken in mijn race, er zaten ook stukken in die, doordat ik zo graag wel iets minder waren, maar het was een goede race dat ik zeker verder mee kan. Wat vond je het slechtste stuk? Uh, de opening. De eerste uh, zeg maar, na 200 meter dat ik de bocht uitkom, de eerste zeg maar, rechte eind. Daarin wou ik uh, ja, iets te mooi schaatsen. Dus ik dacht ik moet niet te agressief blijven, maar ja, toen vloor ik een heel stuk snelheid en daardoor was mijn opening uh, ja, wel iets minder dan ik uh, had gewild. Maar de eerste volle ronde was heel erg goed. Je zegt van ik hou van tegen sterke tegenstanders rijden. Rij je wel tegen Bo? Nou ja, nou ja ik rijd natuurlijk uiteindelijk voor mezelf, maar ik weet wel wat jij doelt. doet. Mors. Ja, maar goed, dat zijn we vandaag zijn het twee seconden wedstrijden. En het is jammer dat ze niet in de A-groep start, maar dat, ja, dat krijgen we straks ook de OKT weer. Ja, maar toch, als je naar de tussentijden kijkt, de eerste ronde, de tweede ronde, zitten jullie precies op elkaar eigenlijk qua, qua tijden? Nou, nou ja, dat is een mooie strijd ik dacht van dat schema geweest? Nee, nee, nee. nee ik rijd nooit op schema's. Dat moet je ondertussen toch weten. Ja, dat is ook wel zo. Maar zo iemand zo'n tijd rijdt, aan uh, het begin van de dag, denk je van nou, dat is dan een het schema om op te rijden. Ja, natuurlijk. Het is een hele snelle, hele mooie tijd. En uh, het is ook snelste tijd van de dag vandaag. Dus het is echt gewoon een dijk van de 1500 g. En, uh, ja, ik had uh, vandaag uh, weer een andere 1500 meter met andere deelnemers. En uh, ik ben blij dat ik me heb gewonnen. Dus iedereen Wust, dan ja, even... En mag, mag ik er nog één ding zo? Ja. Want ik, ik zag ook die, de reacties van Kemkus tijdens die race... en hoe die er weer op zat te jutten. Ja. Ik denk dat ze toch stiekem wel op dat schema van Jorien Tumois was weggegaan. Tuurlijk. Ze maakt ons maar wat wijs. De, nou, mannen, mannen. de mannen gaan we naartoe, de uh, duizendmeter. Ook een heel succes daar. Ja, zilver voor Michel Mulder. 200 achter Thij Bij uh, Thij denk je vooral altijd aan de 500 meter. Daar is de Olympisch kampioen op. en tweevoudig wereldkampioen. Maar uh, de duizendmeter kan hij ook goed rijden. Uh, Olympisch zilver in Vancouver. En uh, dat bewijst hij vandaag maar weer eens. Pas een tweede wereldbekeroverwinning uit zijn carrière trouwens. Heel vaak zilver en brons, maar heel weinig overwinningen. Vandaag dus wel... Uh, Michel Mulder tweede, dus tweehonderdste maar erachter. En Sorney Davis leidt zijn eerste nederlaag van het seizoen. Uh, wordt derde. Oké, okay. uh, ploegenachtervolging. En, uh, wie reed er voor Nederland? Is dat weer een leuke vraag? Ja, ja, Nou, dit keer waren het Douwe de Vries, Jorrit Bergsma en Jan Blokhuizen... omdat Sven Kramer en Koen Verweij dus deze week ja. laten schieten. Dit weekend een, een trainingsweekend hebben ingelast. Uh, maar desondanks, wint Nederland gewoon tussen aanhalingstekens 14 sneller dan, uh, dan Korea. Dus wat dat betreft ligt uh, Nederland gewoon prima op schema. Ja, dat goud ligt echt voor het topraad? Ja, dat hebben we twee keer eerder geroepen al in de historie van het, maar ja, van het schaatsen. Het maar goed, in ieder geval is Nederland, uh, uh, was Nederland al zeker van deelname nou, aan de Olympische Spelen. Nederland is nu uh, sinds, uh, nog steeds, sinds maart 2012 ongeslagen. We weten ook op basis van het wereldbekerklassement en de tijdrenking uh, dat Duitsland er net uitvalt. Die gaan niet naar de Spelen, okay. omdat Rusland het land is. Dus die, die gooien Duitsland eruit dat Nederland in de eerste ronde in soortje gaat rijden. Of tegen Rusland of tegen Frankrijk. Nou, dat uh, moet het doen zijn. <lacht> okay. Maar dat hebben we ook eerder geroepen. <laughs> Juist. Uh, nog even, tot slot, de middag begon met een nieuwe interesse op de 500 meter. Sangwali deed die mee. Nee, die uh, heeft uh, na zeven wedstrijden een wedstrijd overgeslagen dacht, uh, om even de rust een keer te pakken na al die records die zij reed. Oga vat uh, maakt daarvan gebruik en gaat met de eer. Uh, er van door bij tweede, Richardson, derde. Oenema vijfde had een paar mistjes in de race. Dit was nou eens de kans om eindelijk weer eens op het podium te eindigen. Maar helaas net niet. Volgende afspraak, is dat gewoon echt het OKT? Ja, de, de, morgen nog natuurlijk in Berlijn. Maar daarna inderdaad, ja, pardon, uh, ja. eind december vanaf tweede kerstdag... tot en met uh, 30 december het Olympisch kwalificatietoernooi. Oké, okay, Sebastian, dankjewel. Als ja. Sebastian Timman Timmerman over de Wereldbekerwedstrijden in, in Berlijn. We gaan verder met uh, het Sportforum. Koen Greven, Janneke Schopman en Bart Vlietza te gast. Uh, we eindigden met uh, voor vijf uur... Met alles over die WK-loting natuurlijk. En ik wil er toch wel even op terugkomen. Want bij de WK-loting werd stilgestaan. Ook uiteraard bij het overlijden van Mandela. Met de nadruk op eventjes. Want Batter kondigt weliswaar een minuut stilte aan. Maar zo lang duurde die herdenking niet. Con een minuto de silencio. Nelson Mandela. Se inclinam diante de sua memoria. En now let's celebrate humanity. Let's celebrate Mandela. but let's celebrate football. Applaud, please. Well, dus, Sepp Blatter, er is niet geknipt in dit stukje de minuutstilte. We hebben het nog een keertje nageteld. 12 seconden toen jullie dit zagen. Ja, dit ja, is... Ja, ben ik ben van Bart is niet aan. Oh, nu wel. Ja. Nee, ja, kromme tenen, rode kaken. Je weet niet wat je ziet gewoon. Eh uh. Colin Feshuart, van Mosul vandaar en dat hij eh, ja. spijker op zijn kop. Die moet iedereen lezen, want uh, ja, zo, zo is het precies. De uh, kwam er komen op neer dat, dat dat hij eigenlijk zichzelf vergelijkt met Mandela. Hè? Ja. Eigenlijk wel. Hij zat al meteen uh, toen hij toen Mandela was overleden, uh, boodschappen naar buiten te gooien. Maar ja, een minuutje is dan toch weer te veel gevraagd. Want dan moet uh, ja, je. Hoort wel eens, je ziet ook wel eens in het stadion, Koen, dat er een minuut stilte. Dat is dan misschien niet een minuut, maar laten we zeggen 50 seconden. Maar dit was wel echt. Ja, het, het is bizar. De hele wereld kijkt mee. Dat je dat ook op die manier doet en plant. En, en ook zijn laatste woorden. Gaat. Let's celebrate uh, Mandela. But let's celebrate football. Hij trekt het gelijk. Het moment of fame. Ja. Uh, wat, voor, ja, wat voor Mandela bedoelt dus trekt hij naar zichzelf toe. En dat is het meest bizarre van alles natuurlijk. Hoe kijk jij hier tegenaan, Janneke? Hetzelfde, ja. Nee, ik denk dat Sepp Latten niet realiseert. Nou, ik denk dat Sepp niet realiseert hoeveel mensen hij daarmee uh, tegen de schenen schopt. Want ik denk dat er werkelijk waar niemand op de hele wereld, waarschijnlijk te vinden is, die uh, vindt dat Nelson Mandela die aandacht niet verdient. Hij verdient een minuut stilte. Hij heeft zoveel betekend en dat is voor het voetbal, maar dat is voor alles. Dus ja, het gekke is, hij trekt zich uh, uh, Koen, uh, hij trekt de aandacht naar zich toe, maar hij zou de aandacht nog veel meer krijgen, waarschijnlijk, als hij gewoon bijvoorbeeld. Twee minuten echt stil was geweest. Want dan had hij tegen gezegd, wat hebben ze dit prachtig aangepakt? Ja, precies. En ik denk nu dat iedereen, ja, iedereen het gewoon niet begrijpt. En dat hij daarmee zichzelf. Uh een slechte dienst heeft bewezen, zeg maar. Ja, die uitzending duurt gewoon twee uur. Ja, je bent toch best wel een uit. minuut met een foto van Mandela. Met, uh... Maar hoe kan het dat de voetbalwereld dit maar blijft pikken? BK's in Qatar uh, uh, uh, uh, uh, schofferen in feite van een uh, nou, overleden Nelson Mandela. De, de, waarom staan bijvoorbeeld de grote voetballanden niet op... en zeggen en nou is het een keertje klaar, Bart? Ja, omdat ze toch bang zijn, denk ik, dat ze, dat ze toernooien mislopen. dat ze Lotingen worden gemanipuleerd. Ja. De... Wij stemmen ja. zelf op Mandelo, hoor, maar Marco van Praag, of, of uh, Brachten ja. heeft daar gewoon zelf ook ja. op gestemd. Dus, ja, er was geen tegenkandidaat en we hoopten dat het beter zou worden. Ja. Ze zijn gewoon allemaal bang. Dus je ziet dat er allerlei andere belangen achter zitten. Inderdaad, bang voor hun eigen hachie, voor ja. hun eigen maar wat, dingen. Maar waar kan je bang voor zijn? Als je gewoon beter voetbal dan de rest, dan word je... Nou ja, dat zijn dan ook de bobo's natuurlijk, die, dat, die daar tegenop zouden moeten treden. En die, die zijn wel blij met een ja. plekje waar ze nu zitten. En dan moet je gewoon de hielen likken van platiniën en niets... uh, Nederland was natuurlijk volstrekt kansloos met een WK-bid. Dat ja. weet je. Ik bedoel, ja. wij, wij kopen niet om, dus gaan we andere dingen proberen te doen. Maar dat maakt geen indruk op mensen die daar zitten om... ...verdeel en heers te spelen. Dus dan wordt het Rusland en Qatar. Dat, daar kan je dan wel aan meedoen... ...als Nederlandse zijn, maar dat is vrij naïef. Ja, Er was ook sprake van dat hij... ...Mandelen destijds enorm onder druk heeft gezet... ...om alsnog te verschijnen bij de WK-finale. Ja, dat, dat heb ik ook wel eens gehoord. Ja, Ze hoor je zoveel verschrikkelijke ja. verhalen eigenlijk... En ja. Goed, toch nog even de aandacht naar Mandela. Hij overleed afgelopen donderdag op 95-jarige leeftijd en uh, vele mensen hebben dat wel prachtig herdacht. Uh, vele sportevenementen, ook natuurlijk een minuut stilte ervoor. En uh, wie hem ook herdenkt, is uh, de Zuid-Afrikaanse eigenlijk ziet Toulani Serrero. Luister even naar hem. Every South African person will tell you he meant a lot to us. As also especially black people, you know. Ja, uh, yeah, it's very heel And uh, if it wasn't for him, a lot of people would have been. Uh, en, you know, without less opportunities. And, uh, but it's without him or in bestemming. I think the chance of me staying year would be very slim. So, yeah, it's very sad. Natuurlijk, ja, Serrero van Ajax, bedroefd natuurlijk door het overlijden van Mandela, zegt hij. Hij zegt dat Mandela veel mensen een kans op een beter bestaan heeft gegeven. En de reden dat hij nu prof is in Europa, heeft hij dus ook mede te danken aan Nelson Mandela. Wat jullie herinnering aan hem in combinatie met sport? Kom. Ja, goed. Uh... Het was wel bijzonder, Van ik in, in, tijdens het WK in Zuid-Afrika in 2010 eh, zat ik met mijn collega daar op 300 meter afstand eigenlijk van zijn huis. Wij liepen er elke dag langs en wisten dat Mandela daar woonde. Dus we ja, beschouwden hem een beetje als onze buurman. Maar <lacht> nou goed, van hem overleed een kleindochter vlak voor de opening. Ja. Uh, uh, Wedstrijd. En ja, dat moment dat hij in Soccer City voor de finale in een karretje het stadion in komt rijden, ja, er ging echt een siddering door het stadion. Ja. Dan zie je die grootheid van die man. Maar dat hoor je ook van iedereen. Hè? Dat ja, dat is heel bijzonder. Ook van die spelers uh, de spelers die dan Robben Eiland hebben bezocht. Die, uh, ja, er wordt dan ook eindelijk eens een keer echt de ogen geopend dat, uh, dat er meer is. En uh, ja, die, die hoorde je ook alleen maar onafgebroken over Mandela uh, praten. Dus dat vond ik ook wel mooi. Goed, um, we gaan uh, het hebben over hockey. Uh, Argentinië, daar wordt uh, gehockeyd. Dat kan je misschien wel een beetje vergelijken met het WK voetbal. Want ook daar is het bloedheet. Uh, de Nederlandse hockeyzus hebben ondanks die hitte de laatste vier bereikt... van de Hockey World League. Daarvoor was een 1-0 overwinning op Nieuw-Zeeland voldoende. Een magere zegen als je het vergelijkt met de overtuiging... waarmee Oranje door de poolfase walste. Werd naam, uh, werkelijk. Uh, met name de 6-0 overwinning op Duitsland maakte veel indruk. Ja, spelen in zo'n condities is eigenlijk onmenselijk. Het is echt niets te doen. Uh, desondanks dat we uh, in het, uh, op een paar kantjes na in de eindfase redelijk genomineerd Alleen de weg daar hebben we hebben gekozen om vandaag uh, om ze te slopen was niet de juiste. We hebben de bal veel te veel gelopen. Daar ben ik een beetje gek van. En uh, dus op die manier word ik een heel erg close potje en ga ah, dit niet hoeven. Anders Max Kaldas. Dat ging natuurlijk over die 1-0-overwinning op Nieuw-Zeeland. Uh, Janneke, Janneke Schopman, uh, Ik had het over het WK Brazilië, Warmte en, en, en moeilijk. Lucht, luchtvochtigheid hoog. Uh, daar gebeurt het. In het hockey gebeurt het dus ook. Want het is eigenlijk een beetje een, een rare vertoning. Zo'n toernooi in die hitte. Ja, ja, ja nee. Ik ben, ben er nu niet bij geweest. Ik weet wel van de zomer hebben we met Jong Oranje maar ook wedstrijden ook gespeeld. gespeeld. Oh? Ja, in Peking was het... Ook extreem warm. In Athene was het ook extreem warm. En ja, moet je dat niet doen? Moet je dat wel doen? Uh... Ik, heb, ik heb dingen gelezen waarin waar mensen die er verstand van hebben zeggen... van ja, je kan bij wijze van spreken dood neervallen. Het is te warm. Er is, het, is, het is 40 graden in de, in, in de schaduw. Ja, moet je dan topsport bedrijven? Ja, nou ja, goed, kijk, ik heb als speler ook altijd uh, gezegd en gedacht... en zeker ook uh, met het team, je kan je er wel druk om maken... maar op een gegeven moment is het gewoon een gegeven. En wij zullen moeten ja. hoekje op dat tijdstip. En dat gaan we doen naar ons beste vermogen. En daar bereiden we ons zo goed mogelijk op voor. Maar je weet, de keepers met name die met de bepakking aanstaan... Ja, dat is extreem warm en die kunnen met name hun hitte niet kwijt. De spelers, uh, tuurlijk, het is warm, maar die kunnen vaak uh, toch even langs de kant... Uh, met ijsdoek, handdoeken of met uh, koelvesten uh, genoeg bijdrinken. Ideaal is het niet, maar uh, kijk, dat zijn beslissingen. We hebben het net over de FIFA, maar dat zijn beslissingen... die, die nemen wij niet. En als nee. we om negen uur moeten hockey gaan, we om negen uur hockey. Ja, ja zo simpel is op op het gewoon. Terwijl de Argentijnen, die thuis spelen, lekker in de avond spelen... en het een, uh, wanneer het een stuk minder warm is. Ja, maar dat weet je ook. Ja, dat <laughs> ja. hoort er allemaal bij. Ja. Uh, hoe vind je dat oranje aan je toets? Of ah, dit ik, toch ik, wel een omstreden toernooi? Ja, nou ja, goed, je weet, ze missen gewoon... Uh, het is zeker jammer, vind ik, dat Eva de goede geblesseerd is afgehaakt... Op, de, op het laatste, laatste moment, moment hè, ja. ja. ik vind dat gewoon uh, wel een hele belangrijke speler... Ook voor Nederland. Uh, Naomi van As is er natuurlijk ook niet bij. Um, Kim Bammers ontbreekt. Ja, maar ik vind met die jonge ploeg die ze hebben... dan zie je gewoon die eerste drie wedstrijden, er staat geen druk op. Dus ze hoek je goed, ze hoeken je vrij uit. Eh, het kan af en toe misschien beter. Hè. Er zijn altijd wel mensen die kritisch kunnen zijn... maar dan vind ik dat ze het hartstikke goed doen... En dan weet je gewoon bij een kwartfinale dat we weer op nul beginnen. En dat zag je bij alle landen. Ja, dan moet het opeens ja. gebeuren. En dan is het opeens een heel stukje anders. Ja, Nieuw-Zeeland een... verliest de vier wedstrijden... en maakt het oranje als poolwinnaar enorm moeilijk. Ja, en Australië wordt eerst in een andere pool. En die hebben shootouts nodig om Duitsland te verslaan. Terwijl Duitsland gaat er met 6-0 af tegen Nederland. En dat geeft wel aan op die kwartfinale staat opeens druk. En dan weet je gewoon ja, dat de onervarenheid wellicht een aantal in ieder geval parten speelt, want ja, het moet wel gewoon gebeuren. Ja, het geeft ook meteen wel even aan de ziel van dit toernooi dat je dus vier poolwedstrijden speelt, drie poolwedstrijden speelt uh, om niks eigenlijk. Ja. Wat vind ik... jij van die opzet van het toernooi? Nou, ik, ik begrijp hem niet zo goed. Hè. De Hockey World League is gekomen als vervanging van de Champions Trophy, en de Champions Trophy speelde we altijd met zes landen, de zes beste landen, en daar speelde je tegen iedereen en dan een finale of derde vierde plek. Dan was je gewoon ook de beste van de wereld, bij wijze van spreken. Want je kwam iedereen tegen. Nu kom je en niet iedereen tegen. En je speelt drie wedstrijden die elke coach gebruikt... om van alles en nog wat uit te proberen. Ja. Want je ziet, het maakt niet uit. Dus ik, ik ben er niet zo'n voorstander van. M waarom gebeurt zoiets? Is dat gewoon om meer wedstrijden te laten zien? Of? Nou, ik, de uitbreiding naar acht landen, daar is het eigenlijk mee begonnen. Uh, die keuzes snap ik op zich wel. Maar ja, goed, je kunt maar waarom niet, niet gewoon twee pols van vier en de bovenste twee gaan... Uh, lekker ja, de halve finale spelen? Ja, nou ja Dat zou logisch zijn, maar ik heb geen idee waarom ja. ze daar niet voor kiezen. Op zich de opzet van de Hockey World League met een eerste, tweede en derde ronde om het hockey wat breder in de wereld weg te zetten... vind ik wel een goede opzet. Daardoor krijgen landen als Chili bijvoorbeeld wel een kans... om zich een keer met een Nederland te meten. En dat kan nooit kwaad. Nee, En dat is ook in de toekomst een soort plaatsingstoernooi voor de Spelen? Ja, dat is de bedoeling, ja. Dus op zich zie je dan ook dat ja, je als land, als je een toernooi goed speelt... dat je een kans krijgt. En als je het dan hebt over uh, je wordt vierde in een pool... ja, je hebt altijd weer een kans. Dus in die zin hadden we het daar net over overloten. Ja, uh, Nieuw-Zeeland had gewoon Nederland kunnen verslaan... en dan met één overwinning gewoon halve finale kunnen staan. Ja, ja goed. Uh, Oranje natuurlijk in augustus uh, op het EK uh, niet verder gekomen... dan derde plaats. In welk licht zie je dan de prestaties van Oranje nu of waar, waar, waar moeten ze aan voldoen? Hebben ze hun doelstelling al gehaald dan met een halve finale tegen Argentinië? Nee, volgens mij willen ze nu gewoon winnen. Als ik het goed beluister in ieder geval. Ja. En uh, ik vind eigenlijk ook, dat was in mijn tijd ook, toen ik hoekiede, Ja, Als Nederland ben je min of meer verplicht om uh, in ieder geval uh, mee te doen ja. om de medailles. En daar zullen ze ook absoluut voor gaan. En uh, dat heb ik ook wel uh, via van die meiden, meiden gehoord. En er is niks mooier dan in Argentinië tegen Argentinië mogen spelen. Dus uh, ze zullen hun best gaan doen om ze te verslaan in eigen huis. Is, is, is gewoon leuk. Ja, en uh, uh, uh, Nederland, ja, de favoriet voor de eindstegen natuurlijk altijd, zeg je. Maar nu ook nog, als je in de halffinale Argentinië ontmoet. Nou ja, goed, dat weet ik niet. Kijk, ik vind wel... Nederland heeft een bepaalde breedte in de, in de, in de damesport... dat uh, bepaalde blessures je toch wel op kunt vangen. En ik vind ook dat je ziet dat jonge spelers toch, toch aan kunnen haken. En dat is het voordeel, denk ik, van Nederland in, in het um, Ja, Tuurlijk, Argentinië heeft een goede ploeg. Aymar doet daar nog steeds mee. Voor het laatste? En, voor, voor het laatste. De WK in, in, in hier in Den Haag wordt haar laatste toernooi. Ja. Um, Argentinië is, is natuurlijk ook een ploeg die, die gevaarlijk is. En ik denk vandaag dat het met name een wedstrijd wordt... tussen twee ploegen die willen aanvallen, die doelpunten willen maken. En ik vind met name de verdediging van Argentinië minder, minder sterk. Uh, en, en vrij zwak zelfs. Dus ja, als Nederland daar gebruik van weet te maken... zal het afhangen van de keepers. En uh, Joyce staat gewoon goed te keepen, Joyce Sombroek. Dus ja, ik uh, geef Nederland een goede kans. Is, is Argentinië een beetje aan het afgeleiden? Dat zou jammer zijn voor de sport... Nou, ik, ik was blij om te zien op die WK van Jong Oranje dat, dat daar een, een, een Argentijns team ook stond. Waarvan ik echt vond dat er vier, vijf spelers waren die echt ja. in de toekomst wel, wel aan gaan haken. En, en echt wel met, met individuele kwaliteit. Um, maar Argentinië, ja, die mist wel ook bepaalde. Die hebben jarenlang spelers gehad die het daar hebben, hebben gedaan. En, en Aymar is ook een, een, een, een icoon als die weggaat. Ja. Daar is het team rondomheen gebouwd. Dan, dan gaat dat pijn doen. Um, even kijken. Dan win je wellicht zo'n toernooi. Uh, wat, wat voor waarde moeten we er dan aan hechten? Je hebt het, uh, het, het, is het grote doel niet altijd gewoon dat WK? Zometeen in juni in Nederland, in Den Haag? Ja, tuurlijk. Dat, dat is zo. Ik denk dat de of waarde... vind je dat deze generatie... Uh, wat, je, wat je wel vaker hoort in de sport... je moet, er, je moet een keer winnen om echt een, een titel te, te kunnen pakken? Nou, Je moet finales spelen? Nou, finales spelen, belangrijke wedstrijden spelen... onder druk, wedstrijden spelen, dat is, dat is heel belangrijk. En ik denk dat dit toernooi gaat laten zien... Uh, doordat er veel nieuwe gezichten bij zijn... Ja. wie er mogelijk kan aanhaken no op noem een, een paar, Noem eens een paar meiden die, die we zo meteen... Uh, nieuwe gezichten die we zo meteen zien in Den Haag. Nou, ik denk uh, Maria Verschoor... die nu uh, voor de tweede keer eigenlijk een toernooi speelt... die, die vind ik op opvallend goed. Uh, dit toernooi die, uh, is aanvallend echt, echt aanwezig. Ja, Roos Drost uh, die, die heeft wel de EK dan gespeeld... maar is ook nog relatief jong en, en eigenlijk een nieuw gezicht. En die, die jonge meiden die, die kunnen met hun aanvallende acties met name... en hun onvoorspelbaarheid gewoon enorm veel toevoegen... aan Nederlands spel in mijn ogen. Komende dag, hè? één ja. uur... Ja. live te zien via NOS.nl Nederland Argentinië wat een kraker wat een kraker ook in het hockey uh, ik wil met jullie even naar het sportmoment van het jaar komende donderdag sluit de verkiezing van het sportmoment van 2013 die sport in beeldprijs wordt bekendgemaakt op het sportgala dat is dan weer dinsdag 17 december over ruim een week uh, wat is voor jullie het sportmoment van het jaar Bart, Bart Vlietza voor mij uh, Robin van Persie die uh, topscorer wordt alle tijden bij uh, Nederlands Elftal uh, het moment dat hij kluivert voorbij ging. Uh, met zijn doelpunt en daarna kluivert in de armen sprong. Ja, dat, uh, dat vond ik echt uh, prachtig, fantastisch. Uh, de ontwikkeling van, van Persi als voetballer is ongelooflijk. Ik heb hem zien debuteren. Uh, een beetje de blaag uitzien hangen bij, bij Arsenal. En als je ziet hoe professioneel hij nu is geworden op zijn dertigste... Uh, ja, is hij al jaren natuurlijk, maar... Ja. Ja, maar, maar vind even... je dan ook dat... het sportmoment ja, van het jammer? Ja, ja, ja Vind je dat mooier ja, dan bijvoorbeeld mij... Robben... die een Champions League finale is? Ja, ik, ik weet niet. Ja, <lacht> Daar kan je dan namelijk ik... wel op stemmen. Ja, ja sorry. Ja. Nee, ja, ik heb dan toch meer... Ja, ik weet niet wat dat is. Maar, met ik, het heb meer... ja, maar ik heb meer met Van Persie dan met Robben. Ik vind dat toch... Ja, misschien omdat ik hem uh, vroeger ook altijd al heb zien spelen. Je hebt hem gevolgd. Ja, ik heb hem veel gevolgd. Ik heb hem veel gesproken. En het is een... Uh, een, een hele gevoelige uh, jongen. En uh, ja, die zichzelf op een ongelooflijke manier heeft uh, ontwikkeld. Van uh, labiele linksbuiten tot, uh, tot wereldspits. topscorer ja. ook nog geworden afgelopen jaar. Uh, Titel gewonnen met United. En, uh, en ook nog aanvoerder van Oranjes geworden. Met, uh, met, met dit moment als ultieme bekroning voor een fantastisch jaar. Koen, wat is jouw sportmoment van het jaar? waar Waaijetappen, toch? <laughs> ja, ja, dat had ik ook kunnen kiezen. Ja, ja Rob is natuurlijk een groot moment, maar... Pak toch een ander moment. Dat is er was, uh, de wedstrijd Nederland-Cuba, uh, baseball classic. In een vol Tokyo-doom. Meer dan 50.000 uh, toeschouwers. En Nederland wint voor de tweede keer in een paar dagen tijd van Cuba. Caleb uh, Sams die slaat een, uh, een bal in het verre veld. En Andrew Jones die maakt het beslissende punt. En dan zit je daar. Ik was daar zelf bij met nog een andere Nederlandse journalist. En voor de rest. Uh, tienduizenden Japanners en een, club, en een clubje Kubanen. Maar ja, daar gebeurde echt wat. Die dagen was nou, schitterend. Wij Nederlanders onderschatten de prestaties van de honkballers... Ja, in, nou, de, wat... in de rest van de wereld. Ja, zeker. Dit was een heel erg groot toernooi... waar alle grote pro's van Amerika meededen. Aan de Dominicaanse Republiek, Zuid-Korea, Japan. In die landen is Hongwall sport nummer één. Amerikanen kwamen ook naar me toe. Die zeiden, het is ongelooflijk wat, wat voor talenten jullie hebben. We hebben vier van de beste talenten van de, van de hele Amerikaanse major. Het zijn Nederlanders. En jij kan er geen een van de vier waarschijnlijk opnoemen, Maar dat is wel bizar natuurlijk. Ja. Janneke, wat is jouw... Het nou, moment van 2013. Ik kies er volgens mij wel een van die lijst. En geen voetbal. Maar ik vind het toch enorm bijzonder dat Epke toch weer presteert. Uh, na zijn Olympische titel de wereldtitel te pakken. En de manier waarop. En uh, ja, dat is voor mij toch wel... Uh, is hij een icoon geworden voor de Nederlandse sport. En uh, vooral een sport die ook normaal niet al te veel aandacht krijgt. Dus voor mij is dat wel ja. het moment. En over presteren onder druk gesproken. Precies, want je moet het maar weer even doen. Want iedereen verwacht het ook op een bepaalde manier. En, en dat is nog veel knapper dan uh, er komen, is er blijven staan. En dat deed hij. Epke land. Het zou zomaar kunnen zijn dat hij sportman van het jaar wordt. Irriteren jullie daar, jongens. Koen en, uh, en Bart, jullie zijn natuurlijk een beetje voetbalmannen ook. Uh, die, die voetballers worden nooit... Uh... Epke mag voor mij sportman van het jaar worden. Dat, ja, dat is een dat ook. Sporten. Ja? Ja, grote sport. Wat hij doet dat is uniek. Niemand kan dat. dat is maar er is alweer een keer een voetballer genomineerd. Dat gebeurt ja. niet zo vaak hè? Nee. Nee, dat, dat gebeurt te Het zou toch ook wel een mij. keer een bekroning zijn voor een voetballer om eens een keertje ja, te natuurlijk. En in 2010 dat, uh, dat snijder het niet werd, het slaat natuurlijk helemaal nergens op. <lacht> ja, dat vind ik echt ja. schandalig. En uh, ja, dan merk je misschien toch een soort aversie uh, onder andere sporters. Uh, of ja. jaloezie. Ik weet niet wat dat is. Jan misschien <lacht> beter vertellen. Maar ja, ik vind ook. Uh, Keltje, jij hebt vaak in die zaal gezeten, jij hebt gestemd. Nou, ik, ik denk dat als uh, dat het gaat over het feit dat je ook uh, een underdog bent en het voetbal al uh, veel aandacht krijgt. Ik weet. In 2008. Ja, dat mag toch dat geen er geen argument zijn. Nee, je moet. Ja, dat mag, mag niet. Maar wat je zegt. We die stemmen heeft u vier keer wel, Nou, dan geef hem nu met iemand anders. Want het is zo nee. zielig. Je ja, kiest nou, maar... of iets serieus of niet. Zeg. Nou, maar ik, ik vind wat, wat er gebeurt. Wij hebben het zelf meegemaakt in 2008. Waar wij, wij ook de gedoodverfde favoriet waren. Olympisch kampioen werden. En de waterpolendames dames werden natuurlijk ook Olympisch kampioen. Toen wisten wij duizend procent zeker. Zij wordt de sportploeg van het jaar. En waar is dat op gebaseerd? Gewoon op het gevoel. Wat er op dat moment heerst. En ja. is dat terecht of ongeveer? terecht, dat maakt mij niks uit, want ik gun het hen net zo goed. Maar het gaat wel een beetje over de gunfactor in de zaal. Ik vond het altijd verbazingwekkend om te zien, het verschil tussen Leontien van Morsel. Ja, en was, uh, Inge de Bruin. In de Bruin dat ja. was bizar, terwijl dat zijn gewoon twee, twee van de grootste sportvrouwen ooit misschien wel. Uh, bij Leontien van Morsel steeds... Die won altijd. Uh, sportvrouw van het jaar werd. Stemde jij dan in de Bruin of Leontien van Moorsel? Ik Heb op Inge de Bruin gestemd, maar ja, Rotterdamse ja, ook wel. Nou ja, maar Leon Tien toch ook, dus dat maakt wel weer niet uit. Maar proef je dan een beetje een anti-stemming richting het voetbal in zo'n zaal? Van daar gaan we lekker niet op stemmen, met z'n allen, nee, helemaal niet. Maar dat is ook echt niet zo. Als je kijkt, ik denk juist als je al die sporters volgen, net zoals jij, volgt het voetbal ook. Ja, maar ik weet nog wel dat de WK-finale hebben wij met Nederlands damesteam, nou gerend naar het hotel, want we moesten allemaal die wedstrijd zien. En dan worden de poeltjes gesloten en iedereen uh, vindt het fantastisch. Dus voetbal is denk ik juist heel groot, ook onder alle sporters. Iedereen volgt het, iedereen heeft zo zijn favoriete club. Dus daar is ook onderling strijd en dat maakt het alleen maar mooi. Hm. Ik, ik denk zelf dat Robbe best wel een kans maakte dit jaar... omdat iedereen... Uh, ja, denk ik het unieke daarvan wel ziet. Maar ja, jij zegt net zelf, ik vind van Persie, van Persie meer sympathiek dan Robben. En dan denk ik, ja, dan zullen mensen ook Epke ja. meer sympathiek vinden dan Robben. En dan gaat de prijs naar Epke. Hij heeft drie keer okay. van de afgelopen vier jaar al gewonnen, hè? Epke Zonderland. Wie weet telt dat ook nog mee. We gaan even naar de PSV toe. Uh, dat staat sinds afgelopen weekend weer bovenaan in het rijtje. Een twijfelachtige <lacht> eer bij uh, de fans. En een boel onrust natuurlijk bij PSV, eh, zeker na de nederlaag eh, bij Feyenoord. 3-1 werd het voor de Rotterdammers. Eh, maar een dag later zie je iedereen weer keurig de hertgang opgaan. En dan verbaas je je toch eh, als voetbalvolgers ongetwijfeld dat daar maar nooit eens echt een enorme crisis uitbreekt. Ala Ajax, ala Feyenoord, Bart. Ja. Of dat... weten we dat eigenlijk wel? Ja, nou ja, het is natuurlijk ook het eeuwige verhaal van Ajax heeft Kruif. En, en, en die uh, knalt die knuppel in het hoenderhok. En, en een PSV van de Kuilen die, uh, ja. Ja, die iedereen gewoon schouderklopjes gaat geven van... Uh, jongens, het uh, komt allemaal wel goed. En uh, ja, dat is gewoon het grote verschil. Um, maar het is onderhand wel een keer tijd zeg, dat er daar uh, echt een flinke crisis uitbreekt. En dat zou misschien ook wel heel erg goed maar zijn Maar zelfs Stijn Schaars zegt... Volgens mij al voor Feyenoord. Ja, als het nu nog in crisis is, dan weet ik het ook niet meer. Nee, dan verliest PSV van Feyenoord dan. Maar het zit volgens mij structureel al een tijd mis bij PSV. Ja? Ik ga straks weer naar PSV uh, Vitesse. Ik was ook bij Feyenoord PSV afgelopen zondag. Um, kijk, als jij zelf de druk oplegt dat je steeds kampioen moet worden... je haalt dan advocaat en van bommel terug in een jubileumjaar, je wordt dan geen kampioen. Dan ga je een rapport opstellen zelf van wat er allemaal mis is bij die club... Nou, dat, dat wordt dan uitgevoerd. En de directie ja, die schuift het eigenlijk voor een grote deel zo opzij. En gaat zeuren over een lek in de organisatie. Ze willen de problemen niet echt benoemen. Dus als je zo doorgaat, dan modder je voort. En ja, dit seizoen kan PSV eigenlijk sportief gezien... beter als gewoon verloren beschouwen. En met een selectie die ze hebben, vind ik dat wel heel erg uh, vreemd. Ja. ja. De coach, uh, hoe kijk jij daarnaar, Bart? Ja. Philip Cocu, beginnende coach. Je kan het vergelijken met Frank de Boer qua statuur als voetballer. Ja. Um, had wellicht niet zo uh, het trainerschap al, al op zich geplakt. Zeg maar zeggen, zoals Frank de Boer het wel had. He, dat wisten we vroeger al, dat wordt een trainer. Ja. Maar toch veel krediet natuurlijk bij die club. Ja. Vind ja. je dat, dat je het hem kan aanrekenen, de prestaties dit uh, seizoen? Mm, ja deels wel ja ik zie Cocu gewoon als een ideale assistent bondscoach <laughs> ja dat, dat, dat blijf ik vinden ja. Frank de Boer heeft toch veel meer uh, ja nee, uitstraling die had het al, en, dat, dat... en veel meer een hele duidelijke lijn van zo gaan we het doen zoals Ajax de laatste jaren gewoon een hele duidelijke lijn heeft van we zetten vol in op de jeugd en we zetten vol in op deze speelstijl en bij PSV blijft het maar schipperen wat Koen al zei we gaan voor de titelwalen van bommel terughalen en een resultaatcoach oh nee nee nu gaan we toch weer voor de jeugd kiezen en die krijgen alle tijd en Wordt die hele ploeg uh, gesloopt zo'n beetje. En, en, uh... Janneke, wat moeten ze doen bij PSV om de crisis te bezweren? Of moet er eens een keer echt een crisis uitbreken, vind jij? Moet er met deuren geslagen worden? Ja, dat goed. hebben ze wel eens gedaan met deuren slaan. Ja, de Ruiten hebben ze ja, hier geslagen. Ja, dat is waar. Nee. Wat, ik onder, wat ik moeilijk vind... en wat in het hockey volgens mij minder is, ik ben nu ook clubcoach... Club en uh, daar heb je gewoon... ik heb te maken met mijn ploeg en dat zijn uh, 18 meiden... en als ze naar links gaan... dan, of als ik wil dat ze naar links gaan, dan gaan ze van spreken ja. naar links. Bij, bij dat voetbal heb je volgens mij... Die, die, die kolonne daar nog achter. En voor mij... ik, ik denk dat Filip Koku... een hele goede coach is... Of hij echt inderdaad een leider is zoals Frank de Boer, dat betwijfel ik ook wel. Dat is in ieder geval niet qua uitstraling. Maar dat hoeft niks te zeggen over zijn omgang met de spelersgroep. Maar ik denk dat er best wel veel dingen daar gebeuren waar hij geen invloed op heeft. Die situatie met Toivonen, ja, ik weet het niet. Maar ik denk dat hij al lang daar een mening over had en al lang iets had willen doen. Maar ja, op het moment dat de directie of iemand anders daar zegt uh, we laten het zo of hij moet bijtekenen hij moet niet ja. bijtekenen dan ben je op een gegeven moment wel gebonden als coach en als de spelersgroep dat voelt dan heb je wel een heel groot probleem dus hij had eigenlijk hetzelfde moeten doen als destijds Frank de Boer deed met El Hadjioui die trok zich nergens wat van aan de duurste voetballer in tijden aangetrokken naar Sulaimani en hij zette hem gewoon naast ja, al heeft Frank zelf ook al toegegeven dat hij in het begin dat ook niet helemaal goed afhandelde. Het uh, leek al heel snel uit dat hij hem niet zou opstellen. Nou, dat hele verhaal weer, maar daarna uh, zijn er natuurlijk een hoop dingen gebeurd. En uh, Frank de Boer die, uh, is gewoon een coach die niet met uitzonderingen werkt. Kijk, je hebt coaches die werken met uitzonderingen. Die laten een speler wat meer uh, toe die dan het verschil maakt. Uh, Frank de Boer doet dat niet, die hakte hem er meteen uit. Ja, en de hele lichaamstaal van Toivonen straalt uh, desertie uit. En uh, ja, daar moet je zo snel mogelijk afscheid van nemen. Ik snap werkelijk niet waarom ze daarmee talmen, waarom ze hem toch weer een contractje hebben gegeven. Maar ja, dat is typerend voor PSV. Ja, ze lossen het... hun problemen niet nee. op. Ze laten dat maar lopen. En dan zegt: ze, jij gaat naar jong PSV... stuur hem dan naar de jong PSV. Maar dan wij Wijnaldum geblesseerd... en dan mag hij toch weer meedoen. Ja. En dan, ja, dan, dan kom, komt hij in het vaarwater van... maar her, die niet goed kan prezen... Kan presteren. En zo ja. heb je er ja, binnen twee, drie maanden een zooitje weer van gemaakt. Ja. Terwijl je een prima selectie hebt. Ja, ja. Dan is het Sam de Winterstop. Weliswaar kort. Maar toch. Dan kan er weer gehandeld worden. Uh, PSV hoeft niks gaat, te moet kopen. PSV iets kopen nee? Waarom? We nee. Verkoop en Zorg nee. dat je een goed team smeet. Ze hebben, hebben Mataf, Ze hebben Wijnaldum. Ze hebben genoeg goede spelers. Maar je ja. moet er een, een team van maken. En een, en een beleid en een visie erachter zetten. Die jeugdspelers leuk hoor Bakali en en uh, wat Deepai twee wedstrijden leuk, maar die zie je in uh, tegen Feyenoord voetballen. Ik zie Bakali gaat op zes spelers af. Hij probeert er één voorbij te komen. Dat lukt dan net en dan denkt hij er nog vijf voorbij te komen. Dan doet hij nog drie vier keer. Ja, denk, ja met zo'n speler kan je nu. Die is gewoon nog te jong, te onervaren. Ja, maar bij Ajax lukt het ze wel met jonge spelers. Ja, oké, okay. maar die worden wat beter gebracht. Ja. Beter... Bakali werd gelijk al gezien als... Nou ja, international ja. landen vochten erom. Hij ja. Ja, ja. had twee, drie wedstrijden. het ja, je eerste Hij wordt natuurlijk ook gemaakt dan, hè? Door je hoeft, je hoeft, je hoeft hem niet dan elke kiezen, week op te stellen. Hij kan ook gewoon Narsing opstellen, toch? Ja. Vanavond PSV Vitesse. Jij gaat erheen, zei je. Is dat dan nog wel een topper? Of uh, ja, wordt het een wordt makkie al... voor uh, Vitesse? Nee, het wordt wel een interessant duel, denk ik. PSV moet hem wel voor eigen publiek laten zien wat, wat ze waard zijn. Ja, ik ben ook benieuwd. Kijk, Koku heeft nu verschillende varianten geprobeerd. De meeste zijn mislukt. Ik weet niet waar hij nu mee komt. Maar hij heeft niet heel veel opties meer over. Ik denk toch uiteindelijk dat je, als je voor her hebt gekozen... dat je die belangrijk moet gaan maken. Dat je die ja. wel op tien moet zetten. En ook van zolang Wijnaldum geblesseerd is. En bouw, bouw je ploeg daar dan maar omheen. Uh, is Vitesse echt de titelkandidaat? Mark? Ja, maar in deze competitie, hè, dat is ook al vaker gezegd... maar je kan er echt geen pijl op trekken. Uh, er is zoveel wisselvalligheid uh, bij, die, bij die ploegen. Maar ik vind wel, Peter Bos, is dat vind ik nou wel een trainer... die heel duidelijk een speelstel voor ogen heeft. Die heel duidelijk is en, en, en echt ergens voor staat. Ik denk dat dat nog de, de doorslag gaat geven. Die coaches die echt... Uh, ja, hun, hun jonge ploegen een duidelijke leidraad kunnen geven... Ja, dat dat echt de doorslag gaat geven. Wat dat betreft hebben ze volgens mij met Bos wel, wel een goeie. Die, die, die, ja, die heeft een hele duidelijke visie. En vanavond dan is er nog een topper. AZ tegen Twente. Deze teams, wat, wat kunnen we daarvan verwachten? Is dat, of, alles of Zal niet? Zal dat echt uh, tegen de top aan worden uiteindelijk? Ja, weet je niet. AZ verliest uh, verloren ook weer. Van NEC. Voor is beter, denk ik, dan ja. AZ in de breedte. Ja. je hebt toch wel een aardige selectie, hoor. Dat ja. denk ik ook. en Twente heeft ook, heeft, vind ik ook een hele goede trainer in Alfred Scheuder. Want die, die deelt natuurlijk de lakens uit. Ook een hele duidelijke, duidelijke man met goede richtlijnen. Die echt een goede ploeg heeft samengesteld met heel veel talent. Met heel veel groei erin. Dus ja, ik, ik hoop dat die zich nou een keer echt uh, door gaan zetten. Het leuke van Vitesse, om er nog even op terug te komen. Het gekke is natuurlijk dat er heel weinig mensen in de stad... Stadion zitten, ja. en het is een soort Chelsea B, en dat is het natuurlijk ook. Niet een team waarvan je kan gaan houden, maar zij hebben Piazzon bijvoorbeeld. Is een uitstekende voetballer, ja. Atsu maar dan hebben we het wel over twee voetballers die de ene kost 7 miljoen en de andere 4 miljoen. Dus die worden door Chelsea uitgeleend. Dat zijn twee spelers die die zouden de top van de Eredivisie niet niemand kan ze halen, maar zo'n Piazzon, en zeker misschien heeft geluk gehad dat de blessure van Theo Janssen... dat hij nu echt de man op het middenveld is. Ja. Dat zie je, dat is echt een heel groot talent. Ja. Ik wil weer even terug naar het hockey. Eh, want dat is interessant. De Hockeybond en de belangrijke vereniging... van alle clubs uit de hoofdklasse die gaan de opzet van de huidige competitie onderzoeken... Eh, bij de organisatie willen zorgen dat de hoofdklassen... Blijft zoals hij is. Althans een sterke competitie. De sterkste ter wereld. Caldas, Max Kaldas is een voorstander van hervormingen. En uh, hij vindt namelijk dat de huidige vorm uh, van de hoofdklasse. Te veel tijd in beslag neemt. Minder mogelijkheden om ze voor te bereiden met uh, Oranje team. Janneke, uh, coach van de Stichtse, uh, Moet er wat veranderen? Nou, ik snap wel dat, dat, dat er hang is naar iets nieuws. maar, maar de, de, Zoveel clubs zijn er toch niet? Het verbaast mij een beetje. Twaalf clubs daar kan je toch alle, alle kanten mee op? Ja, maar ik, ik denk wat ik al zei net. Ik, ik vind, en dameshoekje, maar ik denk zeker op dameshoek bij de heren. Zijn er nog wat meer buitenlanders? Dames zijn, Valt dat mee? Het dameshoekje is heel breed. Dus Max heeft een hele grote groep spelers waar hij uit kan uh, vissen, om het zo maar te zeggen. Moet je je competitie aanpassen? Kijk, bij de dames is het nu zo dat er vier ploegen al afstand hebben genomen. Ja, moet je dan terug naar zes? Moet je dan terug naar acht? Ja. Ik zou er wel voorstander van zijn... zoals dat bij het basketbal bijvoorbeeld is... dat je meer wedstrijden speelt waar het ergens over gaat. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld gaat zeggen... We dus je gaan... hebt liever vier keer een proeg treffen bijvoorbeeld... dat je met z'n achter speelt of... Nou, dat nog niet eens. Ik zou best wel al die ploegen willen zien, maar wel uh, bijvoorbeeld met de eerste acht play-offs. En uh, dat je misschien dan maar alleen maar uit of thuis speelt, dus dat je maar één keer op en neer gaat en vervolgens play-offs moet spelen, best of three, best of five. Kijk, dat zijn de wedstrijden. Heel simpel, wij spelen het hele jaar vorig jaar ook en dan worden we tweede en daar hebben we heel het jaar voor getraind en dan spelen we drie wedstrijden en dan zijn we klaar. En ja, dat is wel voor mijn team ook niet leuk. Want in de competitie zijn er ja. tien wedstrijden. Ja, daar weet je van tevoren al van. Die ga je in principe winnen. Wordt de top niet dan heel erg smal? Als je um, alleen maar tegen een paar goede clubs hebt? Nou, dat vind, dat vind ik potentieel een nadeel. En wat ik veel interessanter zou vinden is... dus dat je zegt niet zozeer... misschien moet je naar tien, tien clubs... maar ik zou zeker niet naar minder willen. En dan misschien met twee nou, dat, pools. Dat is ook mijn vraag. Hoe, hoe kan je nog meer hervormen dan ploegen eruit halen? Nou, misschien moet je wel in twee pools gaan spelen in eerste instantie. En dan bijvoorbeeld wel een volledige competitie. En dan is het gewoon uh, play-offs met kwartfinales. En dan doet iedereen mee. Of uh, de nummers 1 tot en ja. met 4 doen mee. Play-offs helemaal ingeburgerd uh, in het hockey. Het voetbal wil daar niet aan, hè? Nee, nou ja, nee. <lacht> nog steeds eigenlijk niet, toch? Nee. nee, dat komt uit Amerika. En ja, in Amerika sport meer entertainment... Ja. Vind ik dan echt competitie. Maar in het hockey is het. Iedereen speelt voor die play-offs. Dat is echt, echt, uh, dan is het druk. De, de, de, dan, dan gebeurt er wat. Dat, ja, waarom kan dat niet in het voetbal? Ja, waarom ik waarom vind... vinden wij dat oneerlijk? Ja, maar het voetbal doet toch een surrogaat play-offs, denk ik dan. Want dan gaan we play-offs spelen, maar de nummer één niet. Ja, ja, daarom, daar ja. staan al niet effect, meer. het werkte niet. Het effect. effecten, niet nee, ja, alleen bij de, toe de ja, maar toen ja, het had iets heel oneerlijks. AZ was tweede geworden, dit ja. hele competitie 34 wedstrijden gespeeld, net geen kampioen. Ja, precies, wat wilde tegen Groningen en verloren alles in één wedstrijd. Ja, dat ja, dat dat is te bizar. Ja. Uh, Max Kelder zegt: uh, Ik wil meer ruimte eigenlijk. Dat zegt hij voor mijn team, ja. hij is uh, coach van uh, de, de Oranje vrouwen natuurlijk. Uh, er gaat best wel veel tijd uh, naar de Oranje Teams uh, uh, zo op het eerste gezicht. Moet dat inderdaad meer? Ja, dit is natuurlijk voor uh, mij een moeilijke discussie. Ik weet dat nou, jij, jij, jij hebt gespeeld bij Oranje en je bent dan nu clubcoach. Jij kan als, volgens mij als geen ander beoordelen. <lacht> nou, ik, ik, ik zeg het, het is geen discussie van nu. Ik, toen Mark begon, Mark Lammers, mm -hmm. uh, heeft hij daar ook voor gevochten. En die, heeft, die, die ruimte die er nu is, heeft hij met name voor elkaar gekregen, denk ik. Hè. Het feit, uh, ik, ik heb mijn internationals twee keer in de week. En op maandag, dinsdag en woensdag zitten ze op Apendal en trainen ze met zelf al. Die, die ruimte... Mark wilde altijd meer tijd. Zijn opvolger Herman Kruijs wilde altijd meer trainen. Nu Max wil altijd meer trainen. Ja, en, daarom. Ja, en de parallel gaat dan naar andere landen... waar ze fulltime uh, bezig zijn met het nationaal team. Ik denk dat de diversiteit ook de kracht is van het Nederlands hockey. En ik denk dat de competitie ook een kracht is van het Nederlands hockey. Dat je je competitie misschien op een andere manier moet ingaan richten. Eens moet er meer tijd... Ik weet het niet. Want ik denk, uh, ik heb ooit een discussie gevoerd met Maurits Hendricks daarover. En ik denk dat het een stukje hockey is. Wat superbelangrijk is, maar uiteindelijk moet iedereen daarna ook gewoon een baan vinden. En uh, moet ook zijn studie kunnen doen en moet wellicht werken. En die combinatie blijft een spanningsveld. En dat blijft toch bij de ja, alle sporten, bijna behalve voetbal, denk ik, een discussie voor mensen: van is dat te doen? En op het moment dat je het zegt, ja, we gaan die spelers nog meer uh, claimen. Ik denk dat het gevaar is in Nederland... dat er juist spelers gaan afhaken. En juist de spelers die ja. de uniciteit van het Nederlands hockey maken. Namelijk de creatievelingen. Want ja, die zitten liever niet, denk ik, uh, zeven dagen in trainingskampen. Maar uh, dat is mijn gevoel, hoor. Ik, ik, ik durf het niet te zeggen. Uh, maar clubhockey blijft toch, ja, dat blijft toch de basis? Dus je, kan dat, je, je moet dat niet te veel uh, gaan uithollen, denk ik, op het eerste gezicht. Nou, ik, ik weet ook helemaal niet, ik, ik denk niet, ik heb Max er heel kort een keer over gesproken en ik denk helemaal niet dat het zijn intentie is om het clubhoekje uit, uh, uit te hollen. Mm -hmm. Het is denk ik een optimum zoeken. Hoe kunnen we de competitie versterken? Hoe kunnen we de competitie nog beter maken? En dan is het een win-win situatie en als dat in minder tijd zou kunnen, daar ligt dan het spanningsveld, dan heeft hij automatisch meer tijd voor zijn nationaal team. Ik zeg dat het een het ander niet uitsluit. Ik vind wel de competitie... Alle buitenlanders willen een Nederland hockey. Dat geeft wel aan hoe groot de hockeycompetitie in Nederland ja, is. Is ook weer mooi. Ja. Daardoor... Ik zou het wel wat vinden ja, voor, voor, het, voor het voetbal Eerlijk gezegd. Uh, ja? ja, om die spelers die in Nederland spelen uh, wat meer. Ja, omdat ik Van Gaal gewoon een geweldige coach vind. En ja, die zouden daar misschien wel heel veel voor kunnen leren. Stel dat alle clubs eruit liggen na de winter in Europa. Een soort trainingstage van de Ere, jonge Eredivisie spelers onder Van Gaal. Nou, dat zou ik niet zo slecht vinden, hoor. Zal Frank de Bolder rondkomen? Ja, vinden. die zullen het niet leuk vinden. Nee, maar goed. Ik ja. vind dan een WK nog uh, iets belangrijker. In het begin vonden de, hockey, de hockeyclubcoaches het ook niet leuk, en nu vind ik Voor ja. mij is het een gegeven. Ik weet dat mijn spelers er beter van worden. Ze ja, dus trainen ja. op een misschien, heel ja. hoog niveau. Die, die komen misschien ook beter terug bij die clubs dan. Dus. Ja. Wie weet is het een idee. We gaan naar de, wat voetbaluitslagen. Want er is volop gevoetbald in Duitsland en Engeland. Borussia Mönchengladbach tegen Schalke 04. Opnieuw verlies voor Schalke. 2-1 voor Gladbach. Stuttgart, Hannover, 6-9, 4-2. Werder Bremen, bij München 0-7. Oh. Bayer-Robben dus niet erg gemist. Ribéry scoorde twee keer. Haasfout tegen Augsburg 0-1. Slecht nieuws voor Bert van Marwijk. In Eindracht Frankfurt Hoffenheim 1-2. Half zeven zometeen nog Borussia Dortmund tegen Bayer Leverkusen. München aan de leiding met 41 punten uit 15 wedstrijd gespeeld. Leverkusen speelt dus zo direct nog wel tegen Dortmund. Tegen de nummer drie. Leverkusen heeft 34 punten. 7 punten achterstand dus op Borussia, Bayern München pardon en derde Dortmund met 31 punten, 10 punten alweer achter München Gladbach is vierde ook 31 punten, ook 10 punten minder dan de lijstaanvoerder Manchester United, Newcastle United in Engeland dus 0-1 met Van Persie in de basis, ik heb het eerder gezegd vandaag. Liverpool, West Ham United 4-1. Stoke City, Chelsea 3-2. Aseidi scoorde de winnende voor Stoke in de laatste minuut. En Southampton, Manchester City werd 1-1. West Brom, Albion tegen Norwich City 0-2. Crystal Palace, oh, Leroy Fair gescoord voor Norwich. En uh, Crystal Palace tegen Cardiff City 2-0. Zometeen om half zeven nog Sunderland tegen Tottenham Hotspur. Arsenal aan de leiding, maar die moet nog een wedstrijd spelen. En ze staan toch aan de leiding met 34 uit 14. Liverpool daar vier punten achter met één wedstrijd meer gespeeld. Chelsea ook 30 uit 15, ook dus vier punten achter op Arsenal. En Manchester City is de nummer 4. 29 punten uit 15 wedstrijden, vijf punten achter de koploper. En negende staat dus Manchester United op uh, 12 punten. Ik dank jullie wel uh, voor jullie komst. Koen Greif, Janneke Schopman en Bart Vlietstra. Zo direct het uh, journaal. En dan daarna gaat Radio 1 verder. Met. Dat weet ik niet eens precies. Volgens mij zie ik daar. Pavlov. Ja, Pavlov kwam meteen Na zes uur. Dat heb je dan met zo'n programma naam. Hartelijk dank voor het luisteren. En dan graag tot een volgende keer. Dag. Exclusief in Studio Itzerda. Oké, okay, goed. Jokeria, okay, ja. wat vond jij van deze coördinator? Oh, ik vond het heel mooi. Smaakt dat naar meer? Zelfs als ik geen geld, geen eten... Ik wil nog steeds dat doen. Luister dan, morgenavond, kwart over zes... naar Studio Itzerda. Dat was dat gevoel waar je van droomt. Waar we Radio 1. Dat. Het nieuws van alle kanten.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 Bijvoorbeeld met Zwitserleven maandsparen. Je stort een vast maandbedrag en je spaargeld is vrij opneembaar. En dat tegen een aantrekkelijke rente van nu 1,9 Ga naar zwitserleven.nl slash sparen voor al onze spaarproducten. Ook dat is het voordeel van vooruitdenken. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook klassieke klanken in de koude wintermaanden. Warm jezelf op. Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl Profiteer nu van de introductieactie van Zwitserleven Maandsparen. U kunt eenmalig extra inleggen naast uw vaste maandbedrag. Kijk op Zwitserleven.nl paren. Het ene adviesbureau zegt... Om te verbeteren heeft u de beste mensen nodig. Het andere adviesbureau zegt... Wij zorgen ervoor dat uw mensen morgen beter zijn dan vandaag. Wij zijn dat andere adviesbureau. Wij van Levendaal. Levendaal optimaliseert organisaties en mobiliseert mensen. Voor overheid, onderwijs en zorg. Levendaal. Dit is Radio 1.